In Spanje is een schadeclaim van ruim 408 miljoen euro ingediend tegen SNS Reaal. Een projectontwikkelaar houdt de bank verantwoordelijk voor de teloorgang van zijn golfresort. De financiering werd gedaan door bouwfonds. SNS nam dat fonds in 2006 over en trok zich later terug uit al het buitenlandse vastgoed. De kwestie komt op een moment dat de SNS zware gesprekken voert met de overheid en andere banken over een oplossing voor zijn problemen. SNS zegt dat het nog geen formele claim heeft ontvangen en dat het juist nog 130 miljoen van de ontwikkelaar te goed heeft. President Obama heeft Jack Lew voorgedragen als de nieuwe Amerikaanse minister van Financiën. 57-jarige Lew was chefstaf van het Witte Huis. Daarvoor was hij begrotingsadviseur van Obama en van president Clinton. Hij volgt Timothy Geithner op, die in december al had aangegeven dat hij op zou stappen. Geithner werd aangesteld in 2009, een jaar na het begin van de economische crisis in de VS. PvdA-voorzitter Spekman heeft op zijn Facebookpagina enkele aan hem gerichte haatmails gepubliceerd. Hij schrijft dat hij het zat is om anonieme scheldkanonades te ontvangen. Hij heeft onder meer vier berichten van één afzender op zijn Facebookpagina gezet. Die schrijft onder meer... Ze hadden beter jouw zinvol dood moeten trappen met je moslimkruiperige nikkerhondenmentaliteit. Spekman schrijft aan de afzender: Ik maak daarom bij deze een ontvangen bericht openbaar dat je er maar trots op bent. Het weer vannacht vrijwel overal droog met opklaringen en op de meeste plaatsen lichte vorst. Overdag zonnige perioden en langs de noordkust een enkel wintersbuitje. Het wordt een paar graden boven nul. In het weekend vriest het ook overdag. Dit was het NOS-journaal. NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Twan van Peperstraten Goedenavond, de sport op deze donderdagavond brengt ons in Heerenveen, Rotterdam, India en Turkije. Sven Kramer gaat morgen op jacht naar zijn zesde Europese titel Allround. En moet dan vooral afrekenen met ploeggenoot Jan Blokhuizen. Maar die is ervan overtuigd dat hij meer tegenstand kan bieden. Ik moet eigenlijk met het EK beter zijn, Dat is gewoon uh, daar hebben we naartoe gepiekt. Dus uh, ik denk dat ik hier beter ben. En als ik hier beter ben, dan uh, gaat, gaat er gewoon harder gereden worden. In Rotterdam werden de plannen bekendgemaakt voor het ABN AMRO tennis toernooi. Het is volgende maand de 40 veertigste editie en dat betekent extra aandacht. Precies over twee weken op het Hofplein openen we, of ja, onthullen we een heel groot racket van 20 bij 6 meter. Dat, dat is niet te missen in ieder geval als je daar uh, rijdt. Wat toernooi-directeur Richard Kraaijk nog meer heeft bedacht hoort u zo meteen. En dan vertelt hij ook over zijn halfzus Michaela hoe het met haar gaat. In India zijn een aantal Nederlandse hockeytoppers aangekomen om mee te doen aan de India Hockey League. En om hun bankrekening te spekken. We praten met Doelman Jaap Stokman, die een maand geleden 68.000 dollar opbracht tijdens een spelersveiling. 63.000. 63.000. take four now. At 63.000. At 68.000 Thank you. Yes. En verder nog aandacht voor de jubileumeditie van het Tata Steel Schaaktoernooi in Wijk aan Zee en we gaan op bezoek bij John van der Brom, die met Anderleg op trainingskamp is in Turkije. Dat alles tot 11 uur in Langste Lijn. Maar eerst dit: het Amerikaanse antidopingbureau USADA wist al in 2005 dat Lance Armstrong EPO gebruikte. Dat vertelde de baas van het USADA, Travis Tygart, in 60 Minutes, het programma dat afgelopen nacht in Amerika werd uitgezonden. Six samples that were taken from Lance Armstrong were retested in '05 En they were positive. In '99, when de tests were originally taken, was it reported that they were negative? There was no test voor EPO. They were not tested for EPO at that time. And when you tested for them in 2005, you discovered that... The All night... six were flaming positive. flaming positive. Flaming positive? Oude urinestalen van Armstrong uit 1999 werden zes jaar later opnieuw onderzocht... omdat er toen een vernieuwde EPO-test kon worden gebruikt... en daaruit bleek Armstrong flaming positive te zijn. Aan de telefoon Herman Ram, directeur van de Nederlandse dopingautoriteit. Meneer Ram, goedenavond. Goedenavond. Was u al eerder op de hoogte van deze feiten... Uit het rapport van, uh, over, van Usada over de Amstrom zaak natuurlijk... dat er een aantal positieve bevindingen, of in ieder geval... verdachte bevindingen waren, maar deze uitspraak was van mij niet. Waarom heeft Usada zo lang gewacht om dit naar buiten te brengen? Ik denk dat er twee redenen zijn. Uh, het eerste is dat ik vermoed, in 2005 was de epotest... Uh, nog niet wat hij nu is. Uh, dat, dat is waar, het zeer verdachte bevindingen geweest zijn, maar... Um, dat ze op zich toch op dat moment niet voldoende waren om erop door te gaan. Je hebt echt uh, stevig bewijs nodig. Um, en ten tweede, Luciana uh, was niet bezig met alleen maar Armstrong. En ze uh, zijn jarenlang bezig geweest om de hele uh, us postal uh, problematiek op, uh, in beeld te krijgen. En uiteindelijk af te handelen. Dus zij hebben gewoon door willen gaan tot ze het hele plaatje hadden. En niet alleen Armstrong. Dus wachten op de getuigenis van de andere klokkenluiders uit de ploeg jaren, dat konden ze in 2005 vermoedelijk nog niet overzien... maar uh, ze zijn al jarenlang heel systematisch doorgegaan... Uh, ook omdat ze helemaal niet op zoek waren naar uiteindelijk terugprocedure... dus uh, naar de waarheid en naar uh, het proberen afspraken te maken met, met de renners. En uiteindelijk is dat gelukt met juist Armstrong als thuisvandering. Tyget legt er verder ook uit hoe hij en het USADA werden bedreigd... tijdens het onderzoek tegen Armstrong. Your investigation showed dat er persoonlijke personal waren tegen against riders who had decided to come clean. I wonder if there were any threats against you. The worse Scot. These threats came from where? Emails, letters. Anonymous. Yeah. Can you remember any of the lines from the emails or the letters? N the worst was probably putting a bullet in my head. Did you take that seriously? Absolutely. Herman Raam heeft het u verbaasd dat het spel zo hard werd gespeeld. Uh, dit, dit wist ik wel. Ik heb het er met, uh, met, met Trevor Strijk een aantal malen over gehad. Uh, ja, ik, ik wist dat het zo hard uh, gespeeld werd. Uh, alles in deze hele zaak is uh, heel hard gespeeld. Uh, nou ja, ons, ons vak roept sowieso emoties op, zal ik maar zeggen. Dus je moet wel ergens tegen kunnen. Maar dit is natuurlijk echt uh, buiten elke proportie En uh, schokkend. En heeft ook in een en hier ook geleid tot maatregelen. Want natuurlijk hebben ze dat niet uh, zonder meer laten gebeuren. Wat is u nog meer opgevallen in het interview afgelopen nacht? Nou ja, het, het, het bevat feitelijk niet zo heel veel Mijn, toch, althans voor mij, wat ik heel duidelijk in, in proefde en zag is dat, um, dat er inderdaad toch wel heel veel hele sterke informatie geweest is waar ze op zijn blijven zitten. Dat is best uh, knap in de zin dat uh, Jezabe heeft geduld gehad, heeft, uh, heeft niet willen handelen op basis van uh, zelfs niet hard bewijs, maar heeft toch geprobeerd om de hele zaak rond te krijgen. En, ik vind het ook best een prestatie om zo lang bezig te zijn... terwijl je eigenlijk voldoende in huis hebt om individuele zaken af te handelen. Wat, wat ons nog opviel, dat um, hij ook nog zei dat in 2001... Armstrong al was betrapt in de Ronde van Zwitserland. En toen heeft de UCI gevraagd aan Martial Soghi, als ik het goed zeg... de baas van het laboratorium in Lausanne... om uh, Armstrong en zijn ploegleider Johan Breineel uit te leggen... hoe de EPO-test werkte. Dat vind ik heel frappant. Ja, nou weet ik... Dat hij in de tijd als verdacht is afgekregen, maar niet als positief. Uh, dus het lab was niet 100% overtuigd van, uh, van de bevinding. Vond hem wel uh, zo verdacht dat hij, uh, dat, hij, dat hij ook echt gemeld is als iets om naar te kijken. Maar op zich vormde die test dus geen basis om op door te gaan. Inderdaad, het verzoek om de epidemie uit te leggen... Uh, dat. Dat is natuurlijk een hele rare. En ik weet ook dat, uh, dat de directeur van het lab in de tijd daar uh, achter zijn oor gekrapt heeft... en gedacht heeft, wat moet ik hiermee? Ja. Uh, volgende week uh, doet Armstrong voor het eerst een verhaal. Hij wordt geïnterviewd door Oprah Winfrey. Verwacht u daadwerkelijk een bekentenis? Nou, zeker geen volle. Uh, en, en, en misschien dat er wat stukken of wat feitjes of wat, wat onderdelen uh, wel bevestigd worden... Maar ik kan me absoluut niet voorstellen dat hij, dat hij nu ineens wel naar buiten komt met uh, het hele verhaal. Uh, en ook zeker niet in die context. Uh, ik denk dat Oprah uh, uitstekende programma's maakt... maar niet echt uh, de waarheid in dit soort uh, interviews boven tafel krijgt. En bovendien, het heeft hem grote uh, risico's. Uh, strafrechtelijk, uh, maar ook het alsnog verhalen van geld wat men uh, terug zou willen hebben. Dus ik denk dat hij wel uitkijkt. Ja, maar het einde van de affaire Armstrong. Ik bedoel, het net begint zich toch te sluiten. Is toch inzicht? Nou, of, of is het er alleen nog maar het begin? Het net is natuurlijk gesloten. Ik denk dat eigenlijk... Uh, eerlijk gezegd niet veel twijfel kan bestaan... over het, uh, het, het feit dat hij inderdaad... leiding heeft gegeven aan... een, een, een zeer doordacht... En, en ook zeer vergaand programma. Uh, maar... De daarna weet oui in de zin van hoe gaat het nu met schuldeneisjes die het wel terug willen zien. En hoe lang blijft ook eventueel nog een vervolging maken. Dat kan inderdaad nog heel lang duren. Ook omdat er natuurlijk nog andere zaken lopen zoals die van Bruinheel en nog een aantal zaken die nog voor de rechter zullen gaan komen. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Dank u wel. Forza 1373 en de long train running. Het is 13 minuten over 10. Morgen begint het EK Allround in Tialf. En het zal een Ereveen opnieuw een strijd worden tussen Jan Blokhuizen en Sven Kramer. Op het NK toonde Blokhuizen aan dat die Kramer dichter is genaderd... dan andere concurrenten ooit gedaan hebben. Een verslag van Steven Dalenboudt. We gaan anderhalve week terug in de tijd. Sven Kramer is Nederlands kampioen allround geworden... nadat hij op de 10 kilometer Jan Blokhuizen net achter zich heeft weten te houden. Ik denk dat ik zeker op de lange afstand ook gewoon een, een, stap, een stap zet. En uiteindelijk uh, wil ik daar ook gewoon op winnen. Dat is, dat is gewoon het doel. Sven Kramer is die, die eindbaas uit zo'n computerspelletje, weet je wel. In, in Mario World. Ja. Ja, je wint eigenlijk nooit van hem, maar uiteindelijk, het kan wel. Ja, natuurlijk, uh, iedereen is te verslaan en... Uh... Ik ben toch omdat ik wil winnen en uh, daar ga ik altijd voor. En uiteindelijk uh, gaat het er gewoon uitkomen. De titel schier onverslaanbare eindbaas is zo gek nog niet voor Sven Kramer. De afgelopen 15 All-Round-toernooien waar hij in actie kwam, won Kramer allemaal. Blokhuizen doorliep al vaak, zonder kleerscheuren, het complete Mario Brothers level. Maar voor hij bij de prinses kon komen, het hoogste plekje op het podium... was daar tot nu toe altijd Sven Kramer die hem versloeg. Maar toch, afgelopen NK scheelde het nog maar een kleine 5 seconden op de 10 kilometer. We gaan voor de titel en uh, de, ja, de papieren zijn goed. Dus uh, de, we gaan het weer uitvechten. En kan dat in, dan, uh, in die twee weken omslaan? Ik bedoel, kun jij die achterstand die jij twee weken geleden had, nu wel in de voorsprong omgedraaid hebben? Ja, kijk, het, was een, het is een heel klein gaatje. En, uh, het, kan me, het kan me net zo zijn dat uh, ik moet eigenlijk met het EK beter zijn. Dat is gewoon, uh, daar hebben we naartoe gepiekt. Dus uh, ik denk dat ik hier beter ben. En als ik hier beter ben, dan uh, gaat, gaat er gewoon harder gereden worden. Eindbaas Kramer ziet ook dat Blokhuizen hem nadert. En dat is geen wonder ook dat hij dat ziet, want de twee camphanen rijden voor dezelfde ploeg. Ik denk dat, dat, dat wij elkaar beter maken. Uh, Jan heeft een onwijs veel progressie geboekt de laatste jaren bij TVM. Uh, ik heb natuurlijk na de spelen wel een moeilijke periode gehad. Maar uh, ik denk dat ik nu ook uh, wel. Ik, ik verbeter mezelf nu ook. Uh, op, uh, ik rijd op Banenkoran in de Veen, nog nooit zo hard gereden. Dus... Ja, ik kan, ik kan niet anders concluderen dan dat we beide beter worden. Maar ook hier geldt de wet van de remmende voorsprong. Kramer wordt beter, maar achtervolgen Blokhuizen weet het niveauverschil toch steeds meer te dichten. En dus neemt de gezonde rivaliteit steeds meer toe. En bij die gezonde rivaliteit horen trucjes. Zo was daar Kramer, die Blokhuizen voor het NK tot favoriet bestempelde. En er was het gedoe met de rondeborden op de 10 kilometer op dat toernooi. Kramer reed een stukje voor Blokhuizen, maar kreeg toch de rondetijden van zijn concurrenten zien. Op die manier zag Kramer precies wanneer zijn ploegenoot versnelde. Tot ergernis van Blokhuizen. Ja, daar is, uh, is veel gesproken. En, uh, goed, uh, weet je, uh, het is ook uh, wat groter gemaakt dan het is. Uh, ik zei eerder al, daar, daar verlies je zo'n 10 kilometer niet op. Maar uh, goed, het is natuurlijk wel saai dat, dat je dat binnen een ploeg gewoon goed oplost. En uh, dat is nu gedaan. en uh, Wat ik net zei, een nieuwe ronde, nieuwe kans. En gewoon een uh, fris start, uh, nieuw toernooi. Maar als jullie weer teg tegen elkaar rijden op die laatste afstand... en die kans is natuurlijk vrij groot. Dan, hoe zal het dan gaan? Ja, dan, uh, dan moet ik gewoon voorrijden. En uh, dan uh, zie ik sowieso zijn rondetijden. tijd. <laughs> nee, daar uh, dat zijn gewoon goede afspraken over gemaakt. Dus dat, uh, dat gaat nu gewoon uh, soepel lopen. Maar wat zijn die afspraken? Uh, eigenlijk zoals die, die voorheen ook al waren, maar dan, uh, dan nu wat beter bekend bij mij. Ja, nee, daar is zeker over gepraat en hebben we hebben afspraken over gemaakt. En, uh, de afspraken luiden dat we gewoon de ronde tijden opengeven aan elkaar. En uh, zo zal het zijn en zo zal het blijven. Ja, wat vind je ervan? Uh, ja, op zich prima. Uh, weet je, dan, uh, daar kan je nu van tevoren in je tactiek rekening mee houden. Dus uh, ja, goed, daar kom je niet meer voor verrassingen te staan. Ja, weet je, Jan heeft absoluut de kwaliteit om, om, om een keer te kunnen winnen. En uh, ja, we gaan het zien en ik ga mijn uiterste best doen om, om het tegen te houden. Natuurlijk is die Vlaamhuis ook gewoon menselijk en uh, de vraag is wanneer het gaat gebeuren, maar misschien dit weekend wel. Meteen weer jong. Er is inmiddels ook alweer geloosd voor de wedstrijden van morgen. Op de 500 meter uit Blokhuis in de rit 10 tegen de Let Silovs. En Kramer in de voorlaatste rit tegen de Noor Nielsen. En op de 5 kilometer in rit 10 Kramer tegen de Noor Bukko. En in de laatste rit Blokhuizen tegen de Noor Pedersen. Het was even schrikken. Vorig jaar tijdens de US Open, daar onthulde Michaela Krajcek dat ze last had van hartritmestoornissen. Toernooien speelden ze daarna niet meer. Het tennis stond noodgedwongen op een lager pitje. Richard Krajcik praat over hoe het nu gaat met zijn halfzus. Um, ja, het gaat heel goed. Ik heb haar gisteren gesproken. Gisteren uh, werd ze 24 uh, als ze jarig En, um, nee, gaat eigenlijk wel goed. Dus, uh, uh, ja, ze is uh, al een beetje aan het trainen en uh, bezig. En ze wil volgens mij uh, ergens uh, eind, uh, eind, eind maart, zeg ik het goed. Uh, maar in ieder geval uh, wil ze dan terugkomen. Dus uh, de, de, het heeft nog even tijd nodig, maar het gaat de goede kant op. Maar ze heeft wel echt zicht op hoe ver ze is, wat ze kan, wat ze niet meer kan? Ja, ze, ze, ze traint dus al, maar ze kan natuurlijk niet uh, twee keer per dag voluit trainen, uh, zeven dagen achter elkaar. Zo ver is ze nog niet. Maar ze kan al redelijk goed bezig zijn. Dus ja, wat, wat ik al zei, ze, ze, ze van mij verwacht ze ergens, ik zeggen, eind maart. Laten we zeggen, begin april ze, het, rond die periode. Dat is ze haar denk ik een beetje streven datum en ook wel een realistische datum. Precies, want uh, ja, gebeuren er op medisch gebied dan nog dingen, doktoren die zich ermee bemoeien op het moment. Hij heeft er niks over gezegd. Ik, ja, ik vroeg met dat hardnessen, nou, dat, dat, uh, dat ging eigenlijk wel goed. Dus, um, uh, ja, ja, het was ook haar verjaardag Dan ga je niet te veel uh, over medische dingen praten. Maar ja, misschien moet ze nog een keer een check-up krijgen. Maar uh, voorlopig was ze heel positief. En uh, wat ik al zei, ze sprak over data wanneer ze wilde gaan tennissen. Toernooien spelen weer, nou, dat, dat doe je niet als je voor mij nog heel erg twijfelt. Dus, er zal misschien een beetje twijfel zijn, maar ze uh, is, is, is uh, redelijk zeker dat, uh, dat het dan uh, goed zal zijn. Richard Kraaijek in gesprek met Edwin Cornel zo meteen meer over het ABN AMRO-toernooi. En dit lijkt een beetje op Triggerfinger. Het is Andy Burroughs. I, you. I think you said, you said something like It's all about Why can't we let go? D Burroughs, hij was de drummer van Razor Light and Company, van zijn uh, tweede album, dat uh, eind vorig jaar uitkwam. Morgen begint in Wijk aan zee, de 75ste editie van het Tata Steel Schaaktoernooi. En schaken bij de NOS betekent Hans Beum. Hans, goedenavond. Goedenavond. Een jubileum-editie, maar van de andere kant Tata in zwaar weer. Is dat te merken met uh, betrekking tot het uh, toernooi? Nee. Dit 75-toernooi hebben ze prachtig uitgepakt. We zullen daar zo dadelijk wat spelers de revue laten passeren. En ook uh, nou ja, alles wat je verwacht van zo'n zo jubileum, dat, uh, dat is er nu. Maar ja, dat, dat, dat zal ook zonder twijfel te maken hebben met het feit... dat de contracten van bijvoorbeeld de wereldkampioen aan de hand... en, de, en, en Carlsen en zo, die, die lagen er allemaal al... Dus al die prachtige spelers die, die komen nou weer in grote getalen opdraven. En ook al die subtoernooien die we hebben van, van journalisten, van parlementariërs en noem maar op, die zijn er nu allemaal uh, wel. En ik denk ook dat dat heel uh, feestelijk gaat worden. Maar ik verwacht wel dat ze morgen uh, bij de opening iets zullen zeggen... over wat, wat, wat het in de toekomst voor effect heeft... waar Tata als bedrijf... Uh, uh, uh, ja, wat, wat dat meemaakt op dit moment. Ja, je, je liet al twee namen vallen. De wereldkampioen, Anand, en de huidige nummer één van de wereldranglijst, Carlson. Dat, dat zijn de twee trekkers eigenlijk van dit toernooi. Ja, dat zijn de trekkers inderdaad. Kijk, de, de, het is wel grappig hoe die twee uh, de, het laatste jaar of de laatste jaren... Uh, mekaar opzwepen, want Anand is de wereldkampioen. En dan verwacht je toch eigenlijk dat dat de beste is. Maar die wint niet zoveel toernooien meer. Dat, dat, die tijd is voorbij. Hij handhaaft zich in het, uh, in het toernooiencircuit. En alleen in die matches af en toe, die tweekampen om de wereldtitel... dan handhaaft hij zich, dan, dan, dan, dan kan hij zo'n uitdaging van zich afhouden. En Carlsen is de, echt de nummer uh, één niet alleen van deze tijd, uh, dus maar zelfs het Elo record uh, alle. Ja, dus dat eigenlijk het zou dat moeten betekenen, wiskundig gezien, dat hij ook de beste speler aller tijden is. Hij heeft het Elo record uh, van uh, Gary Kasparov verbroken en we weten allemaal dat Kasparov toch eh, evenals. Nou, er zijn er een paar die aanspraak mogen maken op de beste speler aller tijden. Fischer natuurlijk ook en Karpov. maar er zijn er niet zoveel. En hij heeft dat record. Carlsen heeft dat record verbroken. Ja, en, en gaat zich ook mengen in de strijd om de wereldtitel. Ja, vanaf het volgende, de volgende cyclus. Ja. Dus daar gaat hij meedoen en iedereen hoopt eigenlijk... dat hij toch wel uh, dan, dan uh, aan hand kan. Als er iemand aan hand kan verslaan in matches, dan is het kaos wel. Die twee in groep A. Wie nog meer? Nou, heel leuk natuurlijk uh, Anis Giri, onze uh, topman. En dan hebben we nog een paar, hè, daar verwachten we natuurlijk veel van... Uh, en dan hebben we nog Lou van Wely en Ivan Sokolov en Erwin Lamy. Dat, dat, zijn dan de Nederlandse, dat is de Nederlandse afvaardiging. Dus vier man in die, in die kopgroep van veertien. En nou, om nog even terug te komen op die eerste vraag van je... wat voor effect heeft, uh, heeft dat zware weer waarin dat bedrijf zit? Ik neem aan dat er zonder twijfel iets gaat gebeuren volgend jaar. En dan hoop ik maar dat ze niet hele elementen eruit gaan knallen... uit dat prachtige veld, Maar dat ze gewoon wat, wat uh, een totale schaaf eroverheen halen. Want of we nou veertien deelnemers hebben of tien, bijvoorbeeld, zou niet zoveel schelen. En dat zou het hele toernooi terugbrengen van zeventien ja, speeldagen, wat we nu hebben, naar een stuk of dertien. En dat vermenigvuldigd met het aantal hotelkamers en startgelden en noem maar op en noem maar op. Uh, dus ik hoop dat ze die, als ze gaan bezuinigen, dat ze het op die manier doen en maar... niet bijvoorbeeld de B en C groep. Precies, ja, ja. Precies. Ja. ja. ja. Wat erover gesproken, dat heb je nu dus weer wel. En wat er zijn 2000 ja. schakers actief? Ja, 2000 komen uit alle zes werelddelen. Sommigen <laughs> die, die, zijn postbode en die zijn schakeliefhebber en die sparen hun hele leven. Dat ze je zonder twijfel met andere sporten ook. hebben. Die sparen gewoon een hele uh, jaar, niet een hele leven, maar een hele jaar. En die gaan dan twee weken naar Wijk aan Zee en dat is hun. Uh, hun manier van vakantie vieren. En dan zitten ze dus, dat is het mooie natuurlijk ook, dat is het unieke van, van uh, Tata, Je, ze spelen daar in volgorde van speelsterkte in die immense uh, uh, sportzaal van het uh, sportcentrum, uh, de Moriaan in Wijkacé. En die zit, helemaal op het podium zitten dan de allerbeste. En dan één treetje lager zit dan grootmeester groep B. En één treetje lager grootmeester groep C. En dan in die hele grote zaal, al die schakers die alles maar zwakker en zwakker en zwakker worden... tot en met ja, de groepen waar, waar jij ook aan mee kan doen, dat maakt niks uit. Hè? Want zo is het is helemaal piramidaal opgebouwd. Pas op wat je zegt, hè. Ja, uh, okay. Maar, maar goed, nee, nee, nee, even naar die groep B. Want ja. het leuke is, dan zie ik daar bijvoorbeeld ook een good old Jan Timman ja, tussen staan. Hè? Ja, dat is heel leuk. Dus er dus zitten in, in groep A, doen vier Nederlanders mee, en groep B vijf. Tiviak of Smeets, Van Kampen, Timman en Ernst. En uh, ja, mijn persoonlijke uh, interesse gaat het meest uit naar Van Kampen. Die is 18 jaar, net zoals uh, Giri. Dus dat is echt zo'n coming man. En Timman is de, de Nestor, 61 jaar. En uh, ja, het mooie is om te zien hoe ja, de, de, de Van Kampen... die natuurlijk helemaal gewend is om, om, om, om, om met computers uh, zich voor te breiden... en eigenlijk met de computer te leven. Dat is toch wel het moderne schaak. Dat is, dat is een samenwerking van mens en, en computer... En Timman heeft, daar is daar natuurlijk niet mee opgegroeid. En die zal ook, uh, als het wat tegen zit... Uh, het is ook een fysiek zware belasting, 13 ronden. Uh, ja, je hebt weinig uh, dagen dat je, dat je kan ademhalen. Dus uh, dat, dat wordt voor hem fysiek uh, onder andere zwaar. Dus het, het, het is interessant om te zien hoe de ervaring uh, zich, zich handhaaft... en hoe dat, dat enorme bruisende talent van, van Kampen... Uh, ja, zich zeer gaan manifesteren. Moeten het nog even hebben over groep C, waarin zes Nederlanders actief zijn? Ja, daar, daar ben ik heel erg. Oké, okay, ik zal ze even noemen voor de, voor de volledigheid: Zwinkels, Burg, Van der Werf, Klein, Mieke, uh, Admiraal en Lisa Schut. En ik ben heel benieuwd hoe Lisa Schut uh, het gaat doen. Zo'n zo uh, jonge dame, ook 18. Uh, en dan tegen ja, al die uh, toch wel de gevestigde orde min of meer. Dat is altijd wel uh, mooi om te zien. Overigens zit in groep A. He, afgezien van die Giri en die, uh, enzovoort enzovoort. En aan land zit ook Yi uh, Van Hou. Een Chinese, de, de, de wereldkampioen uit China. Dus ook, die gaat ook heel zwaar krijgen. Dat, weet, dat weten we nu al. Maar toch is dat leuk. Het geeft een... Ja, die, die, die dames sinds Judith Polgar die, die trend heeft gezet... is het leuk dat, dat vrouwen, ook naarmate je in die grotere groepen komt... nou ja, dan beginnen de vrouwen zich... Uh, zie je allemaal leuke rokjes en mooie kapsels en vrullige bloesjes. En, ja, dat is toch is een leuk gezicht eigenlijk allemaal. Ja, dat is goed. Hoort er ook bij, hoort er ook bij. Ja, dan nog heel even groep A. Ik moet je toch ergens op kunnen afrekenen over, wat is het, 2,5 weken? Ja. Uh, op wie moeten we ons geld zetten? Carlsen. Ja, toch bovenaan hand. Ja, hij, hij wint eigenlijk, eigenlijk wint hij elk toernooi. Hij, is, hij regeert zoals uh, Kasparov regeerde in zijn tijd en Karpov in zijn tijd. Ze winnen elk toernooi. Als ze tweede worden, zijn ze, zijn ze zwaar teleurgesteld. Ze verliezen zelden een partij. En dat zijn natuurlijk de, de, de pijlers uh, waar je op je. Uh, ook het hoogste record, uh, elo-rating aller tijden bereikt. Anders bereik je dat ook niet. We gaan met je meegenieten de komende weken in Wijk aan zee bij de 75e editie van het Tata Steel Schaaktoernooi. Hans Beum, dankjewel. Alsjeblieft. You were cool, yes, you were. I in love like a girl, Living in a picture world. And we bottled it up till we both had enough, and we make a scene. All these broken bottles. en baddels. Ja, in het Turkse Belak bereiden zich niet alleen Nederlandse clubs... voor op de tweede competitiehelft. Ook Anderlecht is met de selectie neergestreken in deze Turkse badplaats. De club doet het onder leiding van trainer John van der Brom uitstekend. Na 22 wedstrijden staat Anderlecht bovenaan in de Belgische competitie... met 52 punten. De start van Van der Brom in België is dus goed. Tien jaar is hij nu actief als trainer... en daarvan ruim 9 jaar in Nederland... Joep Schouder, vroeg aan Van de Brom wat Nederland nou kan leren van België. John, wat kan het Nederlandse voetbal leren van het Belgische? Nou, ik, ik weet niet. Ik denk niet dat, uh, dat we veel van elkaar kunnen leren. Omdat ik nu na een half jaar kan beoordelen dat het, uh, het min of meer op, uh, op hetzelfde niveau uh, ligt. Er is wel een, een verschil. in uh, ja, het is wel iets wat ze kunnen bedenken, vind ik. Is dat, dat zeg ik steeds. Dat, uh, in België speelt men om niet te verliezen. En wij, of wij, in Nederland, wij, hè, in Nederlander, spelen om te winnen. En dat is wel een groot verschil. Dus als België dat wat meer zou krijgen, denk ik dat het persoonlijk dat het nog wat leuker wordt om, uh, om naar te kijken. Het kan ook zijn dat wij dat van de Belgen kunnen leren. Andersom is hetzelfde, ja, dat het niet naïef soms. Elke coach, elke club, uh, als ze tegen een grote clubs spelen, denken dat ze kans hebben. Soms is dat wat naïef. Uh, aan de andere kant, uh, het brengt vaak wel spektakel met zich mee. En dat is wel wat ik, uh, ja, wat ik als een groot verschil tussen Nederland en België zie. Hoe doe jij dat? 1-0 sta je voor tegen Leersen? Nog 20 minuten? 2-0 maken? Toch wel. Gaan voor de 2-0? Nee, tuurlijk, maar er zijn ja, altijd Is er een omslag in het denken in Brussel? Of, of, uh... Uh, nou, we spelen wel, uh, wat, ik, wat ik allemaal hoor, dat het wel allemaal uh, uh, meer aanvallende is. Uh, maar meer nog uitgaan van eigen kracht. Hè, want dat is eigenlijk de basis van als je denkt en vindt dat je uh, de beste bent. Dat je dat dan ook uitstraalt en dat je ook daardoor uh, zo'n wedstrijd ingaat. En hier in België zijn ze vaak wat, wat tegenovergesteld. Dat ze wat meer achteruit gaan. Gek is dat Anderlecht uh, grandeur, chic... Ja, heel chique. Bijna arrogant. Ik bedoel, wij, nee. ja, wij, zijn, de, wij nee. zijn de beste? Nee, maar ik, uh, dat is, dat is, dat, ik vind dat niet arrogant. Ik vind dat dat ook bij de status van de club Anderlecht. ligt. Als, als je de drie sterren ziet, hè, dan, dan betekent dat dat, uh, dat je de grootste club van, uh, van België bent. Dus dat mag je ook uitstralen, maar ook uitspreken, vind ik. Heb je ergens moeite mee, België? Nee, ik voel me prima op mijn plaats. Dat is wel, uh, wel heel snel gegaan. Accommodaties hè, in België, dat is, dat is niet goed. Nee, dat is niet... Uh, dat is echt... De stadions zijn... Uh, nee. Daar dat kunnen, kunnen we in België nog wel weer wat van de Nederlanders leren. Dat we, de infrastructuur, dat dat vele malen beter kan en moet. En dat is denk ik ook een, een, een onderdeel van uh, het succes op lange termijn. Daarom is het wel goed dat nu de nationale ploeg van België zich heel goed ontwikkelt en goed meedoet. En dan hoop je dat als, als trainer, hè, of als, als, als, als, als, ja, als Belg, ik ben geen Belg, maar dat dat dan weer doorontwikkelt naar de, naar de clubs toe met, uh, met stadions. Ik hoorde van Brama dat hij misschien aan jullie uh, toe zou Nee, dat is niet, is niet waar. Is niks. Maar Her wil je ook wel hebben. Je bent gisteren bij AZ geweest kijken. Alma, oh, dat had daar niks mee te maken. Maar we, we kennen, kennen alle. Uh, uh, ja. Ook Anderlecht kent de kwaliteit van mij. Ze hebben vorig jaar tegen uh, uh, AZ gespeeld. Ik ken ze zeker, ik vind het een fantastische speler. Maar, maar heeft, heeft de zeg maar, heeft die club wel het geld om 6, 7 miljoen? In het algemeen hè, wel nee, maar dat is. Volgens nogal... mij uh, is, de, is de duurste transfer ooit van Anderlecht 3,5 Hm? 3,5 miljoen. 3,5 miljoen, ja. Zegt de persmeneer. En dat... krijgt nog heel veel geld van Soares, toch? Die gaat toch nog weg naar Moskou? Dat, nog heel niet, veel uh, dat, is, dat is nog niet zeker. Wint Anderlecht van de top 5? Kan het zich meten van de, met de top 5 in Nederland? in Nederland? Ja, wij kunnen daarin meedoen. Ik denk als wij... Uh, dat is wel leuk voor mij, omdat je maakt altijd die vergelijking natuurlijk. Je kent de uh, Nederlandse competitie. Ik volg het ook nog uh, elke uh, ja, elk weekend, elke zondag. Zit ik ook weer uh, met mijn bord op schoot, zoals dat al mooi heet. Te kijken of dat nou in België of is in Nederland uh, Ik denk dat wij wel mee kunnen daarin. Ja. En hij zou ook een rol kunnen gaan spelen om het kampioenschap. Daar ben ik van overtuigd. Dat is toch gek, hè? Praat hij met een man die in mei, dat is zeven maanden geleden of zo, daar in Arnhem. Jij was toch Mr. Vitesse? Dat gaat allemaal snel. Nog joh. steeds, dat ben je nog steeds. Geen dat folk? is, dat Geen, is uh, niet Nee, zeker niet. Vind je het leuk hoe ze het doen? Ja, fantastisch. Natuurlijk. natuurlijk. Uh, een, een clubman, dat ben je niet voor, uh, voor zeven maanden. Dat ben je, ik heb er twaalf jaar gespeeld, ik heb een jaar fantastische ervaringen als trainer meegemaakt. Dus uh, dat, is, dat is duidelijk. Even iets over jouzelf. Hè? Het gaat heel goed. Veel Nederlandse trainers die bij Anderlecht of Club Brugge succes hebben. Dat, dat wordt een toptrainer. Vaak. Heb jij het idee dat je op weg bent? Ja, een beetje raar om te vragen natuurlijk. Of niet? Of zich... Ja, okay. als speler ontwikkel je, maar zeker ook als coach. En, uh... nou, wat moet nog beter? Ervaring gewoon, ervaring met alles? Ja, hoe meer, hoe meer ervaren je wordt als, als trainer... Hoe, hoe makkelijker je situaties gaat, uh, gaat inschatten... hoe makkelijker je ook situaties gaat, uh, gaat inschatten... waardoor je het gaat uitvoeren zeg maar, wat, je, wat je al in het verleden hebt meegemaakt. Dan is alles niet meer nieuw en nu zijn er nog heel veel dingen. Kijk, voor mij is het nu de eerste keer dat ik als trainer bij een topclub ben... Dus dat, dat, dat, ja, dat vraagt ook weer wat aanpassing. Maar als ik zie hoe makkelijk je eigenlijk ook daar weer aan, aan aanpast... hoe makkelijk je aanpast om met, met, met, met grote jongens te werken en met verdetters te werken... Met verdettes te werken. Ja, dat is wel een heel, heel leuk proces voor mij als coach. John van der Brom, trainer van de Belgische koploper Anderlecht. Hij sprak met Joep Scheurig. Zometeen hockeydoelman Jaap Stokman. Hij werd een maand geleden geveild voor 68.000 dollar. en speelt daarvoor een paar weken in Japan. Het bot ging maar hoger en hoger. That is Jackie Wilson. And I get feeling, Jackie Wilson En waar ik Japan zei, daar bedoelde ik India. En dan zet ik toch nog twee jokers in. Want de crème de la crème van het Nederlandse mannenhockey... is daar momenteel om mee te doen aan de Hockey India League. De doelman van Bloemendaal en het Nederlands elftal, Jaap Stokman... is al een paar dagen daar in India om zich voor te bereiden... op de openingswedstrijd aanstaande maandag in New Delhi. Met zijn team, de JP Punjab Warriors, tegen de Delhi Wave Riders. Jaap, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe bevalt het tot dusver in India? Ja, het is uh, eigenlijk in één woord fantastisch. Het is uh, één groot avontuur. Um, ik ben, uh, ik denk vijf dagen geleden ben ik in Delhi aangekomen. Uh, toen ben ik uh, een dag later uh, rechtstreeks naar het, uh, de plek uh, uh, gevlogen waar wij ons trainingskamp uh, houden. En uh, daar waren ook al alle buitenlanders, dus we konden meteen uh, beginnen. En uh, zowel het hockey als uh, uh, alles wat er buiten het hockey uh, gebeurt... Uh, dat uh, ja, is eigenlijk niet in woorden te beschrijven. Er gebeurt zoveel. En er, uh, uh, het is zo'n grote belevenis uh, voor, uh, voor mij als hockeyer... dat het uh, ja, dat is uh, ongelooflijk om mee te maken. Ja, alleen al het verkeer al schijnt een ervaring apart te zijn. Je zit nu in een ja. bus. Beschrijf eens even wat je ziet. Nou, het is niet donker. Het, het is hier voor me een politieauto die met siren sirenes... Uh, weg vrijmaakt. Achteruit er ook nog eentje. Uh, ja, het is één grote, één grote chaos hier. We zijn net uh, het centrum van Delhi uit. We rijden nu naar een plek uh, iets buiten, buiten Delhi. En uh, ja, goed, er zitten hier allemaal mensen die lopen over straat. Uh, koeien. Uh, allemaal uh, fietsen met uh, bagage Dat, wat eigenlijk een fiets niet, uh, niet kan houden, maar het uh, toch net nog wel houdt. Uh, het is één grote chaos, maar uh, mooi om mee te maken. En wat heeft je het meest verbaasd op sportgebied? Uh, nou, op zich uh, was ik eigenlijk wel, uh, wel, wel blij met het, het niveau. Uh, we zitten met uh, 14 Indiërs. En uh, uh, ja, het, het niveau valt me niet of al tegen. Maar wel, ja, het, het, het moeilijke is eigenlijk, en dat verbaast me wel een beetje... Het, de, de, de communicatie is echt gewoon onmogelijk met de Indiërs uh, zelf. Er zijn denk ik een uh, mannetje of vijf van de 14 Indiërs... die, die spreken Engels, maar de andere... Ik uh, spreek echt geen woord Engels en die, diegenen zijn nou net degene die in de verdediging staan, dus die ik moet coachen. Dus ja, het is vrij moeilijk om, uh, om te communiceren in het veld. Uh, ik probeer een beetje Hindi te leren, zodat we toch een beetje te communiceren, maar dat uh, heeft nog een paar dagen nodig voordat we echt uh, uh, een beetje op niveau zijn. Hoe zien de Indiërs jullie? Zijn jullie grootheden of gewoon een uh, van die jongens? Ja. Nou, uh, vooral in het begin was het wel, uh, keken ze heel erg tegen ons op. Uh, vooral, ik zit met uh, ongeveer acht uh, juniors, zoals ze dat hier noemen. Dat zijn uh, jongens uh, tot uh, 21 jaar. Nou, die, uh, die vonden het allemaal uh, uh, vrij uh, interessant om met ons uh, te spelen. En, ja, uh, wij zijn ook een maatje groter. Uh, ik ben uh, sowieso in Nederland al wat uh, ja, aan, de, aan de lange kant. En hier zijn ze al sowieso een maatje kleiner. Dus dat, uh, dat vinden ze me altijd mooi en uh, ook uh, de, de blanke mensen die zien ze niet heel vaak in India en helemaal niet in het gebied waar ik uh, al mijn thuiswedstrijden speel. Dus ja, je wordt echt met open mond je aangekeken en uh, ja, kijk eens je ze aan van uh, wat, uh, wat kom jij hier doen. 68.000 dollar is er voor jou betaald. Is dat geld al overgemaakt? <laughs> uh, nou, is het ze betalen in, in delen uit en uh, uh, het deel wat volgens uh, afspraken uh, uh, wat, uh, wat, uh, wat overgemaakt zou moeten zijn, dat is inmiddels binnen. Dus uh, de, dat komt helemaal goed. Er zit een uh, hele goede organisatie achter. Ik speel voor de JP uh, Warriors. JP is de franchise waar ik voor speel. En dat is echt een hele goede organisatie. En alles is echt, echt heel goed geregeld, uh, van uh, materiaal tot... Uh, uh, alles wat we op de training nodig hebben, hockeyballen, uh, maar ook het verblijf. Uh, dat is vaak in India toch wel uh, een, uh, iets van, uh, van zorg. Uh, verblijven zijn echt topgeregeld. Dus hele... Oh, oh. Uh, we hebben bijna ongeluk hier. Uh, we hebben hele goede verblijven, zitten hele goede hotels. En ook zelfs het eten is uh, zelfs nog lekker. En dat gebeurt ook niet al te vaak. <laughs> Er gebeuren hier hele hoop dingen. We hebben bijna een aanrijding, maar het gaat volgens mij net goed. Ja, dat, dat, dat gaat ook maar door. Maar nee, ik moet zeggen, die organisatie die achter zit, die is, die is helemaal echt onwijs goed, uh, heeft die alles geregeld. En uh, ja, wat dat betreft, uh, hoef, hoef ik me echt nergens zorgen om te maken. Heb je wel heb, heb. je al een Riemond? Nee, nee, ik heb geen Als Ik denk dat ik het zo nog even ga doen, want het is uh, levensgevaarlijk hier. Over drie dagen spelen jullie tegen Delhi en daar zou Taken Takema meedoen, Maar die heeft inmiddels moeten afzeggen. Hij is vandaag succesvol geopereerd aan een dubbele nekhernia. Klopt het nou dat je tegen Tim Jenniskes komt te spelen, je teamgenoot bij Bloemendaal? Ja, klopt. Ja, hij is het teamgenoot bij Bloemendaal. Maar hij gaat uh, inderdaad naar Delhi. Dus uh, ik, ik weet niet of het al helemaal uh, rond is uh, met de formaliteiten. Uh, ook met visum, uh, moet er nog het een en ander geregeld worden. Dus uh, er wordt een trap aan voor hem. Maar um, het zou mooi zijn als hij het net haalt en uh, als ik toch, uh, dat ik toch weg van het veld sta. Ja. Het zou heel mooi zijn, maar anders komt het een week of anderhalve week later als wij belgië ontvangen. Jaap, doe voorzichtig, veel plezier en geniet er vooral van. Ja, komt heel goed. Dankjewel. uit 1984, een like a virgin. Een maandje nog en dan barst het tennisgeweld weer los... en ahoy met vier spelers uit de top 10... met andere publiekslievelingen en Nederlandse toppers. Hoewel de naam van de spelers al even bekend zijn... deed toernooi-directeur Richard Kraajcek vandaag zijn plan uit de doeken voor het aanstaande ABN AMRO-tennistoernooi. Het wordt een bijzondere editie, bleek tijdens die perspresentatie. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Er wordt een filmpje gestart. En we zien de historische beelden van het ABN AMRO toernooi. Daarbij de tekst imposante deelnemers, legendarische winnaars. En de namen bijvoorbeeld van Piet Sampras, Roger Federer. We kunnen er niet omheen, de 40e editie van het toernooi. Dus zou je kunnen zeggen, Richard Kreijcheck, dat nostalgie een belangrijke rol speelt dit keer? Ja, de combinatie dat we vieren, dat we blij zijn met het nu. Hè? Dat uh, Federer komt en... Uh... Um, en dat we 40 jaar bestaan, dus we doen dingen met 40 erin. Um, maar er is dus ook een ja, blikje uiteraard terug aan de grote spelers die je hebt gehad. Een Becker, een Borg, uh, Jimmy Connors zijn hier geweest. Dus dat is wel leuk om daar ook extra aandacht met filmpjes aan te besteden. Je gaat ook echt de stad in hè, om het toernooi te promoten. Ja, we gaan op uh, precies over twee weken op het Hofplein openen we, of, ja, onthullen we een heel groot racket van 20 bij 6 meter. Echte een eyecatcher dus? Ja, dat, uh, dat is niet te missen in ieder geval als je daar uh, rijdt. En uh, nou, door de hele stad vanaf het Hofplein tot aan Ahoy komen uh, 300 vlaggen te hangen van het toernooi. De zaterdag van voor het toernooi hebben we een soort vlaggenparade langs de, uh, langs de Maas bij de Erasmusbrug. Daar hangen de 39 uh, winnaars van de afgelopen 39 edities. En en nou, die ga ik zaterdag onthullen samen met een speciale gast. En hopelijk op maandag wordt de 39 e vlag onthuld. Als het goed is met Roger Vedra. Die is het laatste uh, die het won um, uh, vorig jaar. En uh, ja, we proberen van alles um, om mensen te laten zien dat, dat, we, dat, we, ja, dat we blij zijn met, met Rotterdam. Eh? Ahoy is blij met Rotterdam en omgekeerd. En dat er een feestje is en dat het echt iets is om naartoe te komen. En jullie gaan naar de Kolsingel. Tennen ze daar. Ook op de zaterdag voor het toernooi, inderdaad gaan we op Koolsingen of Voorstadhuis gaan we tennis als het goed is met een, met een speciale gast. En, uh, ja, en dan gaan we daar op die manier ook, uh, ja, zou ik maar zeggen, bekendmaken met tennis. Uh, en laten zien dat, uh, dat er een, een mooi evenement aan te komen zit twee dagen later. Is dat nog nodig dat bekendmaken met de tennis? Nou, voor sommigen wel. Misschien zien ze het voor het eerst en wat leuk, even een balletje slaan. En, uh, maar het is in zien geval op die manier. Uh, ja, laten we zien dat we, dat, dat, we, dat we blij zijn dat het toernooi er is en dat we er allemaal zin in hebben. Opnieuw een filmpje. We zien Richard Krajček als een soort van fotomodel. Hij poseert voor een advertentie. Eerder heeft hij ook wel eens in een echte reclamecommercial meegedaan. Vorige keer uh, genomineerd voor de Gouden Lookie en... Uh... De lode lookie, toch? Of niet? Nee, nee, de gouden lookie, de gouden lookie. Omdat ik nou helemaal zo goed ben na. Ja. Dat... Maar nu dus alleen op de foto. Krajček, onmiskenbaar toch het gezicht van het ABN AMRO-toernooi. Hoewel, het gezicht, dat zijn natuurlijk ook de spelers. Een aantal oud-gedienden komen er ook dit jaar weer langs. David Denko. Een van de weinige spelers in de tour waar jij nog tegen hebt gespeeld... in 2003 uh, in, uh, in Milaan. Ja, dankjewel voor het helpen herinneren dat ik ook uh, een dagje ouder word. Stepanek. Ja, de winnaar uh, inderdaad, uh, zeven jaar geleden... Snelste finale ooit, dus euh, lekker. 42 minuten of zo, of 38. 43? Oké. Okay. Nou, maar ze wisselden nog die laatste game, was ik vergeten. Ja, dat is waar ook. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk om de top 10 spelers. Vier zijn er dit keer, slechts vier zou je kunnen zeggen. Ja, het is lastig, en maar ja, we zaten natuurlijk met 40. Nou, je kan niet 40 top 10 spelers, Nou, wat bij zijn 40? Nou, vier, dus dan alles is, nou, doen we de vier top 10 spelers. Maar onder die top 10 spelers grote namen... Het grote uithangbord, natuurlijk Roger Federer. Ja, je kan zoveel supplatieven bedenken, maar ja, het is een fantastische speler. En uh, als hij in vorm is, uh, gaat hij uh, een waanzinnig feestje van, uh, van de 40e editie maken. Maar Richard, als we er een andere speler uit mogen pikken. Del Potro, de Argentijn, Ja, die werd je min of meer in de schoot geworpen. Hè? Ja, dat is inderdaad uh, goed. Dat, uh, ik zou er graag credit voor nemen. Maar, uh... Maar meestal gaat het niet zo, toch? Nee, meestal gaan nee, we. Nee, we hebben wel wat gesprekken gehad, maar ja, op een gegeven moment zeggen van ja, weet je wat, we kunnen niet aan, aan, aan, aan, maar zeggen, aan eisen voldoen. Die, die normaal, hè, wat die normaal zou moeten uh, krijgen, verdienen. En dus um, ja, oké. Okay. Nou, we hebben geen contact meer gehad de laatste de, de, twee maanden uh, met de manager. En op Oudjaarsdag, uh, ja, mailt hij me van Belman hebben we een gesprek gehad. En hij zei, van, ja, hij komt naar Marseille, hij komt naar Dubai, hij komt helemaal uit Zuid-Amerika en hij wil drie toernooien spelen. Ja, dus we hebben daar gelukje mee dat we, dat we zo'n topper uh, naast uh, Federer en uh, Tsonga en Gasquet kunnen hebben. Ja, is zo min of meer bekend. Er is nog één wildcard die je mag weggeven en dan denkt iedereen, die zal wel naar Timo de Bakker gaan. Die staat zeker hoog op het lijstje, heeft hem ook aangevraagd. Maar uh, ik wacht tot vrijdag voor het toernooi, dus tot uh, 8 februari. Um, dan um, ja, mocht een topper zich opeens toch melden. Ik wil gewoon mijn handen vrij houden dat ik ermee kan doen wat ik wil. Maar uh, feit is wel dat team hoog op het lijstje staat. En zo is het dus vooruitblikken op de 40ste editie. En misschien ook wel op de droomfinale. Federer tegen Del Potro. Nou, je wil een mooi gevecht hebben. Hè, dat er een mooie strijd wordt geleverd. Ja, en als je dan echt het ideaal plaatje moet kijken. Precies vanaf uh, Federer in de finale tegen Del Potro of Tsonga of tegen een Nederlander. Ik denk als je een van die scenario's hebt, ja, dan, dan is, alle drie zijn, uh, droom. Op maandag 11 februari gaat het los in Rotterdam. Wesley Harms heeft de halve finale bereikt van de Lakeside, het WK van Dartsbond BDO. De 18-jarige Nederlander, bijgenaamd Sparky, was in de kwartfinale te sterk voor de Brit Daryl Fitton. En de bekende Keniaanse marathonloper Felix Limo heeft de wel gezegd. De 32-jarige atleet maakte Friore tussen 2004 en 2006. Toen hij de grote marathons van Chicago, Berlijn, Londen en Rotterdam wist te winnen. De laatste jaren kwam Limo niet meer tot toptijden, ook omdat hij rugklachten had. En FC Twente heeft de eerste prijs van 2013 binnen. De ploeg van trainer Steve McLaren veroverde op Gran Canaria de Mas Polamas Cup. Door in de finale de Zwitserse club Lausanne te verslaan. Lucas Taños maakte beide doelpunten. Het werd uiteindelijk 2-0 voor FC Twente. En daarmee komen we aan het einde van deze uitzending. Morgen zijn we er vanaf 8 uur met veel schaatsen, het EK Allround. Daarvoor voor 8 ook al flitsen in de reguliere programmering. En zometeen met het oog op morgen. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Lucella Carasso. Dank voor het luisteren. Prettig avond.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 Dit is Radio 1.